Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de woningmarkt neemt wat af, stelt ING. De daling komt door de verwachting dat de hypotheekrente wat zal toenemen. Ook maken huiseigenaren en huurders die een woning willen kopen... zich zorgen over de beschikbaarheid van huizen. Ruim de helft van de mensen merkt de gevolgen van het tekort aan betaalbare woningen zelf... of bij mensen in de omgeving. Die gevolgen zijn onder meer overbieden, langer bij ouders moeten blijven wonen... of zelfs helemaal geen huis kunnen kopen. Meer dan twee derde vindt dat de overheid te weinig doet. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet praten maandag verder. De gesprekken gingen tot gisteravond laat door, maar zijn nog niet afgerond. En dit weekend wordt er niet onderhandeld... omdat de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie andere verplichtingen hebben. Zo heeft het CDA een partijcongres... En ook is er morgen weer katshuisoverleg over de corona-aanpak. Donderdag werd duidelijk dat de onderhandelende partijen dicht bij een regeerakkoord zijn. Een schadevergoeding die Willem Engel van viruswaarheid moet betalen aan de Belgische viroloog Van Ranst... gaat naar het coronavaccinatieprogramma van de WHO. Dat meldt Van Ranst op Twitter. De rechter sprak de Belgische viroloog donderdag vrij van laster... en bepaalde dat Engel 4000 euro moet betalen. De Wereldbank gaat geld vrijmaken voor hulp aan Afghanistan. Internationale donoren hebben besloten om 280 miljoen dollar uit een fonds te reserveren voor voedsel en gezondheidshulp, meldt de BBC. Afghanistan zit in een diepe humanitaire en economische crisis. Onder meer doordat allerlei hulpfondsen zijn bevroren sinds de Taliban aan de macht kwamen. Daardoor dreigt hongersnood voor veel Afghanen. Het Wereldcandemie heeft voor delen van Gelderland code oranje afgekondigd vanwege ijzel, En ook verder in het noorden en oosten kan het glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Verder is het vanochtend zonnig afgewisseld door wat bewolking. Later vanuit het westen meer bewolking en het wordt 4 tot 7 graden. Vanavond gaat het regenen. Morgen is het een stuk zachter. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam, de a 10 Zuid, richting Amersfoort. Voor knoop het Amstel is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. De N205 nieuw richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem een half uur oponthoudt door een ongeluk. De N232 Amstelveen richting Haarlem voor de aansluiting met de A205, 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm yeah. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, luisteraars. Dit is weer het programma Goedemorgen Zandvoort. En we zijn er geknald met T-Rex en Jeepster. Een nummer uit de oude doos... wat ergens opgedoken is door onze technicus Cor Ja, we hebben een heel leuk programma... en ik ga u van alles vertellen over de inhoud... en wie het vandaag weer gemaakt hebben. De redactie was in handen van Gert van Kuik... De techniek wordt gedaan door Cor Draaier... die ook voor de jingles en de muziek heeft gezorgd. En de presentatie is door Roy Dongen. Uh, en ik doe vandaag een stukje samen met Cor, want het is wel zo gezellig. In het eerste uur gaan we het hebben met Peter Bluis... over de trekking van de tweede trekking alweer van de loterij van de OVZ. We gaan praten met Sven Drommel over de kandidaten op de kieslijst van de VVD... We gaan praten met Marshall Busser, ja zeker. En we gaan een live verslag van hem krijgen vanuit Abu Dhabi. Dus de staat voor helemaal niets. Okay. Uh, aansluitend maken we het eerste uur af met een knaller. Gerry Rutte gaat praten over de vrijwilligers die bij Puspunt maken... dat Zandvoors een hele fijne gemeenschap is voor iedereen. Uh, en nu hebben we aan de telefoon, als het goed is, Peter Bluis van Iets Dichterbij. Goedemorgen, Roy, met Peter Bluis, inderdaad. Alles wel met jou? Jazeker, ik zit hier in de blakende gezondheid achter het microfoon. En hoe is het met jou? Ja, nou fantastisch. Gelukkig. Het gaat helemaal goed met mij. Dat is heel fijn om te horen. Uh, en uh, we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd... want ja, het luisteraars zit op het randje van een stoel... Uh, over de trekking van de, van de Tweede Loterij. Ja, uiteraard. We voeren de spanning gewoon op samen, Roy. Dat gaat helemaal goed komen. Ja. Uh, ik zet weer een 21-tal van... Fantastische prijzen en we werken langzaam naar een hoogtepunt, want uh, 7 januari vindt de trekking van de hoofdprijzen plaats. Dus mensen gooien de kaartjes in de bussen, ze worden opgehaald en wellicht dat jullie bij de gelukkige prijswinnaars gaan horen. Ja, en als de dus enkele winkelier vergeet om het kaartje aan te bieden, vraag er gewoon om. Ja, inderdaad. Kijk, ik, ik word regelmatig word ik ook uh, op straat lastig gevallen door mensen van... Uh, Peetje, hier heb je mijn kaartje. Kan jij... Uh... Ik zeg, nee, ik ben niet onkoopbaar. Ik, uh, ik ga daar niet op in. En uh, nou, gelukkig uh, weten die mensen dat te waarderen... en gaan dan vervolgens keurig naar de toon toe om daarin te gooien. Ja, nou, hartstikke goed. Nou, en uh, Peter, nu moeten we toch echt gaan beginnen... want we hebben er 21 en dat programma duurt natuurlijk ook geen uren. Ja, nou, ik ga in een razend tempo de prijzen bekendmaken. Nou, wel duidelijk. Uh, ik heb een cadeaubon van 10 euro... die is beschikbaar gesteld door Grand Café XL... en die is gewonnen door D. Schuiten. Een fles wijn beschikbaar gesteld door Hotel Hoogland... gewonnen door mevrouw M. Wiersma Bakker. Een cadeaubond van 20 euro... beschikbaar gesteld door Bloemsierkunst, Jeff en Henk Bluis... gewonnen door Lindsay. Wow. Een Kilo Bobkaas, ja. Kiro. Je hoort het goed. Kaasijstrom heeft dat beschikbaar gesteld... en die is gewonnen door Ineke van der Aar. Een Pitspilspakket... Helemaal uit Abu Dhabi ingevlogen door <laughs> Rabbel. Gewonnen door meneer Van Wiersum. Nou, die kan lekker uh, een biertje... Uh, die kan toosten op Max zo meteen, ja. Ja, die kan proosten op Max straks. Cadeauwbaan won van 25 euro. Aangeboden door Marcels Theater. en gewonnen door Karin van Schie. Een visie cadeaubon van 20 euro... beschikbaar gesteld door de Zandvoortse Apotheek... gewonnen door Sandra Langhorst. Een kaasvondustel met kaasvondu erbij... ja, door de kaashoek beschikbaar gesteld... gewonnen door familie Nair. Een pakket voor buitenvogels... niet te verwarren met de binnenvogels... Beschikbaar gesteld door Ben en Eugenie, de dierenspecialisten van Zandvoort. Gewonnen door meneer en of mevrouw Smit. Een zak oliebollen en appelvlappen. Beschikbaar gesteld door oliebollenkraam Harry Vaarse, Gewonnen door Ingrid Albrecht. Lekker hoor. Nope. Saté minuutje. het plein heeft dat beschikbaar gesteld. En dat gaat verorberd worden door Marja Kerkman. Een verrassingspakket, ja, een verrassing. Goed. Het Zandvoors Museum heeft dat beschikbaar gesteld. Gewonnen door Haasman, Haagsman, dus niet draaier. Ah, oké. Okay. Een badebon van 12,5 euro. Gewonnen door mevrouw Eidrommel Keesman. Beschikbaar gesteld door Viskraam Ari Guit. Ontwormen. Niet voor uzelf, maar voor de hond en/of de kat. Beschikbaar gesteld door Dierenkliniek De Zandvoort. Gewonnen door Ria van Schaten. Een cadeaubond van 15 euro. Gewonnen door F. Vlanders. En beschikbaar gesteld door die vlugge jongens van Vlug Fashion. Mm, wow. Een zak vet essentials voeding voor hond of kat. Beschikbaar gesteld door de dierendokters De Zandvoort. Gewonnen door meneer of mevrouw. Man. Een tegoedbon 15 euro... ...van Shop and Smile Store... Uh, ...beschikbaar gesteld door Centerparks... ...en gewonnen door Joke Bijs. Een cadeaubon 25 euro... ...Pearl heeft dat beschikbaar gesteld... ...en Jeroen Piet is daar de gelukkige winnaar van. Een cadeaubon van 20 euro... Bloemenhuis Webluis in Winkelcentrum Noord heeft die prijs beschikbaar gesteld en die gaat naar Donna Corbani. Een medium pizza, beschikbaar gesteld door Domino's, gewonnen door heer of mevrouw G. Timmermans. En de laatste prijs van vandaag, de cadeaukaart van 15 euro, beschikbaar gesteld door Bruna, gewonnen door M. van der Meulen. Nou, dat waren er weer 21 en ik ben uh. helemaal buiten adem. Dat hoor je zeker wel. Ik kan me dat ook alles bij voorstellen. Het is ook wel een enorme lijst met veel mooie prijzen. Ja, ja zeker. En uh, de mensen kunnen natuurlijk nog steeds kaarten krijgen. Ja. En kaarten inleveren. Er kunnen nog steeds kaarten ingeleverd worden. Uh, er vinden nog twee trekkingen plaats. Uh, de kaarten kunnen tot en met 24 december ingeleverd worden. Uh, de laatste trekking vindt plaats op 7 januari, uit mijn hoofd. Dus kaarten die na 24 december ingeleverd worden, helaas kaas, die gaan niet meer meedoen. En uh, een andere belangrijke vraag natuurlijk. Als mensen die nu een prijs hebben gehad, uh, vallen die nu buiten de boot of uh, blijven nee, die... Nee, nee, nee, nee. Ah. Uh, die kunnen uh, straks doen alle, uh, alle kaarten en ook dus uh, de, de, de winnaars van de prijzen. Die gaan terug in de grabbelton en die doen uh, dingen nog steeds mee naar de hoofdprijzen. Nou, dus kijk, iedere week heb je kans op prijzen en op 7 januari heb je kans op de hoofdprijzen. Op de hoofdprijs, inderdaad. En het zijn hele mooie prijzen. Zal ik even zeggen wat het is? Ja, uh, ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd, want ik heb mijn yeah. naam nog niet gehoord. Dus ik denk, nou, ik, ik moet maar flink boodschappen gaan doen Dan flink wat kaarten inzamelen. Ja, ja, ja. Boodschappen doen is uh, ook lokaal. Hein? Je kent het devies. Ja, zeker. Uh, er zijn twee tweede prijzen, dat zijn soptegoeds van 100 euro, beschikbaar gesteld door de HEMA. De hoofdprijzen zijn uh, een jaar gratis pizza eten, maximaal 52 stuks. Nou, dan moet je toch wel een aardige eetlust hebben, beschikbaar gesteld door Domino's. Je kan ook een heel jaar lang friet eten, beschikbaar gesteld door Frituur Don en ja, bij Hotel Hoogland krijg je een luxe overnachting uh, met whirlpool voor twee personen. Uh, het Center Park stelt een voucher beschikbaar, voor de waarde van 250 euro. En dat kan dus uh, gespandeerd worden in uh, hun uh, uh, parken in Nederland, Duitsland of België. Ja. Het Park Zandvoort uh, stelt twee maal vier toegangskaarten beschikbaar voor Race Square. Uh, ElectroWorld Tiphoud biedt aan een Samsung tablet. En een Meneer A.H. Ik weet niet, ja, dat zijn zijn initialen. Ja? Ik, geloof, ik geloof dat dat Albert ja. Heijn is. Die stelt beschikbaar een DeLonghi Espresso machine. Nou, zijn dat prijzen of zijn dat prijzen? Dat zijn absoluut prijzen. Ik zou uh, Gaston vragen voor de trekking. Uh... <laughs> ja, Gaston, het is mijn hulpje. Daar heb ik niets aan, jongen. Kom, haal ook alstublieft. Ja, ik, ik, ik klink het klinkt een beetje als de postcode loterij. Ik zie echt uh, een ja, rol ja, weggelegd voor Caston. om hier binnen te komen. En dames en heren, u heeft gewonnen! Kom ja, naar beneden en val van die trap. Oh nee, dat is een ander spel. Ja, dat is wat anders. Nou, het klinkt heel erg goed, uh, Peter. Ik moet zeggen, jullie slagen er ieder jaar weer in... om uh, alle ondernemers op een rij te krijgen... om al die prachtige prijzen beschikbaar te stellen. Ja, ze staan echt te dringen hoor, Roy. Het is niet te geloven. Het is echt een wereldsucces. Ik denk dat we binnenkort ook uh, misschien volgend jaar gewoon landelijk gaan. Alleen we zitten met, uh, met het ophalen van de loodjes. En dat wordt een beetje lastig ja. op Zuid-Limburg uh, de, de, de kaarten naar, de, naar Zandvoort te krijgen. Maar uh, daar ligt, bedenken we daar wat op. Ja, en misschien uh, volgend jaar wel uh, de, uh, de kaart in mindere talen, zodat ook de Duitse de bezoekers. Ja, ja, nee, maar Je kan ook uh, je kaarten bij Centerparks inleveren. En uh, daar wordt ook driftig gebruik van gemaakt. Dus uh, ook okay. de, de, de bezoekers Die kunnen gewoon mee dingen met de, met de prijzen. Ook al wonen ze niet in Zandvoort. antwoord. Nou, moet je eens kijken. Dat is er niet eens. Hartstikke goed. Ja, bij deze. Nou, het wordt een steeds internationalere en toeristvriendelijker ja. loterij. Het wordt gewoon fantastisch, Roy. Echt, de tranen springen in mijn ogen. Ervan. Ik word gewoon emotioneel ervan. Nou, Weet ik, je dat? ik haast mij uh, na deze uitzending meer uh, uh, naar het centrum om uh, niet alleen naar huis te gaan, maar eerst boodschappen te doen, zodat ik ook weer wat loten heb. Doe je goed, Roy. Dankjewel En uh, heel veel succes met de, de volgende actie. En uh, tot volgende week waarschijnlijk. Ja, dat klopt. Tot volgende week. Oké, okay, dag Peter. Succes. Dag, mooi, Tot ziens. Tot doei. Doe, doei. Doe, doe. Genoten van alle farben She Moves, featuring Graham Candy. Aan de telefoon hebben we, als het goed is, uh, inmiddels ook iemand met een kandidatenlijst van alle kleuren, heb ik begrepen. Uh, Sven Drommel. Hey, goedemorgen Roy. Goedemorgen Sven. Ja, jij komt iets, ons iets vertellen als, uh, over de kandidatenlijst van de VVD. Je bent zelf natuurlijk de lijsttrekker uh, op deze lijst. Mhm. Mm en ja, uh, vertel ons eens uh, iets over de uh, gevarieerde samenstelling van deze lijst. En waarom uh, de zandwoorder op de VVD zou moeten stemmen daarom. Nou, ik kan je wel vertellen hoe uh, de lijst is uh, samengesteld. Ja. We hebben namelijk uh, vorig weekend is er een uh, ja, algemene ledenvergadering uh, geweest... waarin we de volgorde van de, uh, van de lijst uh, gingen bepalen... En eigenlijk in het voortraject uh, ja, hadden we een uh, kandidaatstellingscommissie. En die heeft uh, ja, uitvoerige gesprekken en interviews uh, gehad met de kandidaten die ook echt ja, graag in een raad zouden willen, willen plaatsnemen. En die interviews die zijn dus geweest. En op basis daarvan uh, ja, hebben ze een advieslijst uh, uh, gepresenteerd. Dus eigenlijk een advies richting de leden ja, met de, de volgorde van de lijst. En daarover konden de leden uh, vorige week stemmen. En uh, ja, de leden hebben eigenlijk uh, de lijst zoals die is geadviseerd helemaal uh, overgenomen. En ik denk, uh, ja, omdat ze zich heel erg konden vinden uh, in, de voor, in de volgorde die is uh, ja, voorgesteld uh, door de commissie. Uh, en ik moet ook eerlijk bekennen dat ik ook onwijs uh, trots en blij ben uh, met mijn lijst. Want als ja. we bijvoorbeeld kijken naar uh, uh, nummer 2, Annemieke Landman. Uh, ja, om maar bij het begin te beginnen. Uh, ja, Annemieke heeft echt het meest aanstekelijke enthousiasme dat ik ooit heb uh, meegemaakt. Uh, dat is natuurlijk heel erg fijn voor de samenwerking. En ik hoop ook uh, uh, ja, dat dat een goede, solide basis uh, gaat vormen. Uh, maar ze brengt ook uh, kennis en ervaringen met zich mee. Uh, want bijvoorbeeld Annemieke, uh, die uh, ja, is in haar werkzaam leven gestart als verpleegkundige. Mm -hmm. En uh, heeft uiteindelijk haar eigen bedrijf uh, opgericht... En uh, heeft uiteindelijk een uh, ja, thuisorganisatie van uh, 1400 medewerkers uh, opgebouwd. En uh, ja, haar bedrijf heeft ze inmiddels overgedragen aan de opvolger. En ze wil zich nu gaan inzetten voor, uh, ja, voor de maatschappij. Uh, ja, dus daarmee, daar zijn we natuurlijk onwijs uh, trots op. Ja, dat en ik denk hoort... dat we ook uh, ja, op die wijze voor een nummer twee... een ontzettend goed iemand hebben uh, die bijvoorbeeld uh, ja, het sociaal domein kan gaan uh, bedienen in, uh, in de raad. Ja, uh, maar even dan uh, een vraag, want veel mensen vragen zich natuurlijk af. We weten wel, uh, we gaan niet alle oude koeien uit de sloot halen... maar er zijn wat uh, wisselingen geweest binnen de VVD. Is er niemand op de lijst die uh, in Zandvoort uh, voor de VVD in de Raad heeft gezeten de afgelopen uh, jaren? Klopt, ja. Dat, uh, dat, dat beseffen we ons natuurlijk al te goed. Ja? Uh, en dat heeft natuurlijk zowel uh, voordelen en, uh, en nadelen... Uh, ja, de voordelen, uh, daar blijf ik maar eventjes van weg, om het zo maar te zeggen. Oh. Uh, en de nadelen is natuurlijk dat je toch wel uh, eventueel een stukje ja, dossierkennis uh, kan missen. Alleen dat proberen we natuurlijk wel op, uh, een, ja, op een wijze op te vangen. Uh, en dat doen we onder andere uh, door gebruik te maken van de kennis van de ex-raadsleden. En om eventjes een voorbeeld te geven. Uh, we hadden afgelopen maand ook een, uh, ook een uh, ja, sessie, een bijeenkomst met, uh, met Martijn. Uh, ja, huidige raadslid van de VVD. Ja. om toch ook uh, te werken aan, uh, aan die kennisoverdracht. Uh, en we hebben in ieder geval uh, ja, hele goede afspraken uh, binnen de partij. En iedereen is altijd ontzettend uh, bereid ons zijn of haar steentje bij te dragen. Uh, dus zeg maar om te dienen als uh, vraagbaken voor de nieuwe raadsleden. Zo weten we een beetje dat oude, dat oude en het nieuwe ja, op een hele goede wijze te combineren. En hopelijk gaat dat uh, ja, uitmonden tot iets moois natuurlijk. Ja, dat, dat hopen we natuurlijk allemaal. En we zien ook dat op die lijst uh, een, een, een bekende oude nestor... van de Zandvoortse politiek, uh, Fred Paap, staat. Klopt. Ja, je hebt natuurlijk uh, op je lijst, aan, uh, helemaal bovenin de lijst... mensen staan die uh, ja, graag uh, de handen uit de, ja, in ieder geval het raadswerk willen gaan oppakken. Uh, maar wat er natuurlijk ook altijd belangrijk is... ...is uh, mensen op de lijst die uh, ja, de lijst in de nieuwe fractie ook, uh, ook steunen... Met, uh, met, uh, met, ...met de raad eventueel. Uh, ja, en daar willen we dan ook uh, natuurlijk uh, gebruik van gaan maken. Ja, natuurlijk. Dat, is, dat spreekt voor zich. En uh, uh, Fred die is dus een van de mensen die als een nestor uh, de, de, de fractie eventueel van uh, advies kan gaan doen. En dat geldt waarschijnlijk ook voor Harry en Anne-Marie Eijf... Ja, exact, klopt. Maar ook buiten de lijst om uh, zijn er genoeg mensen die ons willen voorzien van, uh, van raad. Zowel gevraagd als ongevraagd. En daar zijn we natuurlijk ook hartstikke, hartstikke blij mee natuurlijk. Want je kan je wel voorstellen uh, dat af en toe dat stukje geschiedenis, uh, ja, wat er in de raad zich heeft uh, afgespeeld... en dan doe ik voornamelijk om op uh, zaken van ja, hoe uh, dossiers zich hebben ontwikkeld... Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi als je dat uh, mee kan nemen als uh, nieuwe raad. Zijnde. Ja, nou, er zijn natuurlijk ook verschillende mensen die in Zandvoort de politiek uh, zijn ingegaan. of een politieke beweging hebben opgestart. omdat ze juist die geschiedenis uh, gedag wilden zeggen. en met een frisse blik willen kijken naar de toekomst. Uh, met deze lijst uh, uh, kunnen jullie daar de concurrentie weer al mee aan. Nou, dat ze allemaal frisse blikken. In ieder geval, geval ook, volgens mij zijn de nieuwe politieke partijen. voornamelijk opgericht omdat ze graag. ...juist de samenwerking aan wilde gaan. Um, en ik heb volgens mij vanaf het begin ook altijd uh, geroepen... ...dat ik er voornamelijk ook zit om het samen te gaan doen. Uh, dus ik denk dat daar voornamelijk de raakvlakken zijn. Uh, alleen uh, wat ik al zei, een valkuil van nieuw zijn... ...is natuurlijk dat je eventueel uh, een fout kan maken... ...die ze in het verleden ook hebben gemaakt. En daar willen we juist wel voor uitkijken. Uh, dus zodoende willen we eigenlijk het beste van twee werelden combineren. En ik uh, denk dat daar niks mis mee is. En uh, deze groep mensen, want die zijn uh, voorgesteld door de kandidatenlijst... die zien ook uh, uh, zelf een hechte samenwerking zitten. Uh, ik speel maar even advocaat van de duivel. We hebben niet over twee jaar weer een scheuring in de fractie. Nou, wat we nu in ieder geval al uh, doen... is we komen, uh, periodiek komen altijd samen... om ons in ieder geval voor te bereiden op het raads, uh, raadswerk, op de campagne... Uh, ...en op de verkiezingen. Uh, dus ja, aan teambuilding wordt nu ook al heel erg uh, gewerkt... ...en iedereen uh, heeft in ieder geval hetzelfde doel uh, voor ogen... ...en dat is in ieder geval met elkaar er voornamelijk ook iets leuks van maken. Uh, en ik denk als we met die instellingen te werk gaan... ...en vooral ook uh, ja, in ons achterhoofd hebben... Uh, ja, ...dat we er samen uit willen komen... ...ja, ik denk dat we daarmee ongetwijfeld de raadsperiode... ...met, uh, ja, met veel uh, gezelligheid en met goede samenwerkingen gaan, uh, gaan invullen... En uh, <coughs> kunnen deze mensen ze ook allemaal genoeg vinden in het conceptprogramma? Of is het al definitief? Ja, laat ik zo zeggen. Wij, uh, wij hebben ons al heel goed uh, ja, voorbereid. En in die zin, het verkiezingsprogramma hebben we uh, tijdens een uh, voorgaande ALV... is al uh, definitief uh, geworden. Ja. Alleen we zijn nu nog bezig om vanuit het verkiezingsprogramma... wat uh, eigenlijk heel uh, omvangrijk is, om daar... Uh, ja, de, de speerpunten uit te de destilleren waar mij, waarmee wij de campagne in willen gaan. Ja, dus uh, deze uh, mensen die onderschrijven dus ook allemaal dat, uh, het programma vanzelfsprekend. Klopt, die onderschrijven het programma. En het uh, mooie daarvan is dat die mensen ook hebben meegeschreven aan het programma. Dus het is uh, ja, echt een werk waar we samen aan hebben gewerkt. Ja. Ik denk dat dat op zich een hele mooie solide basis uh, gaat vormen voor de komende raadsperiode. En uh, nou, ik wil jullie toch een telefoon hebben. Er zijn er al een paar punten waarvan je zegt... Van, nou, dat zijn wel uh, dingen die zeker in onze speerpunten terugkomen? Uiteraard uh, een belangrijk thema wat ik zelf vind, dat is bouwen. Dat vinden natuurlijk alle partijen straks belangrijk. Dat kan ik je in ieder geval al uh, meegeven. Alleen ik denk waar wij wel ons uh, op gaan onderscheiden... is uh, ja, waar wij kansen zien om nog extra te bouwen... en, uh, hoe en voor wie we gaan bouwen. Uh, maar daar laat ik het voor nu eventjes over. Dan nou, nou wordt het heel spannend wat ik net zeg. <laughs> er zitten genoeg mensen te wachten over een, een betaalbare woning, is antwoord. Klopt, ja, dat is natuurlijk, uh, ik denk in heel Nederland, een uh, bekende uh, euvel. Ja. Uh, en ik denk dat wij voornamelijk willen gaan inzetten voor, uh, op uh, betaalbare koopwoningen. Oké, okay. nou, dat is toch, toch iets meer verteld dan misschien de bedoeling was. <laughs> <laughs> maar dat is van basis ook niet dat de VVD uh, kiest voor koopwoningen boven huurwoningen. Klopt, ja, inderdaad. Ik, uh, we ja, we bereden het natuurlijk altijd vanuit onze uh, uh, kiezer... en uh, wat we zelf het liefst willen. En persoonlijk heb ik ook dat ik liever uh, ja, afbetaal en zelf uh, uh, vermogen opbouw... dan dat ik maandelijks huur overmaak naar uh, de sociale woningbouwvereniging. Ja. Um, dus dat is in die zin uh, ja, in ieder geval waar wij uh, voornamelijk voor willen gaan pleiten. Want we zien dat voornamelijk... Uh, ook starters op de woningmarkt, ja, die hebben bijna geen mogelijkheid om uh, die woningmarkt te betreden. Nee. En maar precies, de... die mensen willen we nu ook de kans gaan geven. Maar daar is de landelijke overheid natuurlijk ook een beetje debet aan. Als dus je een beetje studie gedaan hebt, heb je een studieschool die meetelt, en ga zo maar door. Het wordt wel heel moeilijk gemaakt om een huis te kopen, ten opzichte van uh, uh, vroeger. Mm -hmm. Nou, aan de ene kant wel, uh, maar die discussie van vroeger, in ieder geval wat ik <laughs> altijd hoor, ook van mijn, uh, van mijn ouders en van mijn opa en oma, dat het Moment dat zij uh, het nest wilden verlaten, om het zomaar te zeggen, dat toen de problematiek voor een, uh, voor een huis ook al speelde. Uh, uh. Dus dat is wel iets van alle tijden wat ik, uh, ik uh, meekrijg. Ja, nou, daar kunnen we een andere discussie over voeren. Uh, ja. maar ik, uh, en Bovien, heel is dat is een interessante discussie. Zeker, klopt. en het is ook een landelijk iets, dus daar kan, daar, daar kan Zandvoort zelf niets aan doen. Maar het is in ieder geval goed om te horen dat uh, woningen, uh, betaalbare woningen voor Zandvoorters uh, hoog op de prioriteitenlijst staan. En we zijn heel mm -hmm. erg benieuwd naar de, de andere actiepunten. En uh, wellicht een uh, goed moment uh, voor een volgende uh, interview. Dat is ongetwijfeld een heel goed uh, moment, alleen dat uh, laat nog heel eventjes op zich wachten. Nou, gelukkig. Je kan nog niet iedere door. week in de uitzending komen, dus dat komt goed uit. <laughs> Oké, okay. ik bedank je uh, voor het interview en ik wens iedereen uh, heel veel succes. En we, we kijken uit naar uh, het programma met de speerpunten. Yes, jij ook uh, bedankt Roy. En nog een hele fijne uitzending uh, toegewenst. Dankjewel. Fijn weekend, Sven. Hey, fijn weekend. Hoi. Dag. Dag. Het toen Max toch vier was. En iedereen zag, hij gaf altijd veel gas. Zijn vader op volgen, dat wilde hij graag. En hij kon toen gaan rijden voor het lief van zijn maar Onze Max verstappen, Max verstappen op een. Hij lag iedereen achter. Ja, dat Ze maken iedereen, wel voorbij onze maatse stappen, maakt verstappen op één. Hij laat iedereen achter het ziet. Is hij nu en gaat als een spier Hij behaalt ja. veel prijzen en de brug hij steeds vier De zee op zandvoort, ging niemand voorbij Max weet daar keihard, daar komt niemand voorbij Onze Max Verstappen Max er nog één hij laat iedereen achter, als ik wiedereen, onze maatschappij straffe. Als we straffen, oké, hij laat iedereen achter, als iedereen onze maatschappij straffe. Max we straffen opeen, hij laat iedereen achter, dat ziet iedereen onze macht verstaffen. Max we straffen opeen, hij laat iedereen achter, dat ziet iedereen. FM Race Radio, Pit Report. U luistert naar het nummer van Danny van der Braak met het nummer max op 1. En dat heeft alles te maken met onze volgende gast, en dat is Marcel Busser. Want Marcel Busser zit in Abu Dhabi. En uh, als het goed is, heb ik hem aan de lijn. Ja, dat klopt inderdaad. Goedemiddag, uh, vrienden en vriendinnen van de Autosport. Echt wel, ja. goedemorgen eigenlijk nog, hè? Ja, het is hier uh, nog goedemorgen. Het is hier uh, net even ah, ja. over half elf. En bij jou, hoe laten ze daar? Ja, biertijd, dus uh, ietsje later. Biertijd, <laughs> ietsje later. Kom. Na half ja, Het is, uh, ja, zeker, zeker, zeker. Ik geloof één uur. Oké. Okay. Ja, maar uh, jij bent daar met een aantal mensen uit, uh, uit Zandvoort, hebben we begrepen. Uit uh, de Telegraaf zelfs, al. want het, daar stond het ook in. <laughs> Ja, dat uh, hoorde ik ook net inderdaad. Ik wist wel dat we in de krant zouden komen, maar dat het telegraaf was. Ik dacht waarom dat wel, maar dit is nog veel leuker. Ja, nee, dat is vind, een hele... Uh, we, zijn, we zijn hier inderdaad met een... Uh, ja, wij zijn hier met z'n vieren en er zit nog een hele pluk familie eigenlijk in, uh, in Dubai. Maar die zijn hier nu ook op het circuit. Ja. Ja, uh, en ik geloof dat er nog uh, 5000 Nederlanders in rond de rondel op Het is uh, behoorlijk oranje in ieder geval. De oranje kleur die uh, staat bovenaan. nou Ja, ja de... bovenaan, ja. <laughs> Um, ik we het... hopen dat er ook straks de uitslag is van de kwalificatie. Maar goed, dat gaan uh, dat, uh, dat we straks dat... meemaken. maken. Oh. zeer zeker te hopen. Um, even over, jij zegt dit, het, het is, uh, biertijd maar Abu Dhabi is een, uh, een land waar dat uh, eigenlijk helemaal niet uh, gedronken mag worden. Hoe, hoe gaat het daar nu? <laughs> uh, nou, er staan hier taps genoeg hoor, dus uh, dat is geen probleem. Oké. Okay. Uh, nee, maar goed, ik heb begrepen dat uh, nou, goed, ja, ja, er zijn hier zones waarbinnen je mag drinken. Dat is ontheffing. Dus het is eigenlijk binnen het hele circuit. Oké, okay, dat doen ze goed. Um, ja, maar dat is ook in de hotels hoor. Je kan hier gewoon alcohol verkrijgen. Alleen je betaalt er wel iets meer voor dan een gemiddeld pilsje bij ons in de bar. Ja, maar ja, dat is geen probleem denk ik voor jou. Want je, <laughs> je moet dat toch wel <laughs> bij drinken hè, met, uh, ja. met de race daar. Maar we gaan er, dronken gaan wij zeker niet worden. En als we het worden, dan wordt het van geluk. Maar dat is dan zondag om 4 uur, 5 uur als het, uh, Max over de finish rijdt. Dan, uh, ja, dan, dan word ik je alcohol meer nodig, denk ik. Dan word ik ook vreselijk dronken, denk ik. <laughs> Um, Jij bent daar met, uh, met uh, een, een, een groep mensen, uh, dat zijn dus allemaal mensen uit Zonsvoort. Maar we lazen in de krant dat er ook een uh, aantal mensen van een café uit Groningen daar naartoe waren gegaan. Ben je die toevallig misschien nog tegengekomen? Heeft dat te maken met dat artikel of, of is dat gewoon toeval? Nee, dat is gewoon toeval. Ja. Oké, okay, je bent daar uh, tot met uh, morgen denk ik en dan ga je weer naar huis. Uh, nee, nee, nee, wij blijven uh, zeker tot donderdag. Donderdag vliegen wij pas terug, want er zijn uh, nog testdagen ook hier zometeen. Ma Maandag hebben we een dagje vrij om het zo te zeggen, gaan. gaan we een dagje niet naar het circuit. En uh, dinsdag zijn we gewoon hier en dan uh, nou, tot onze grote heugenis hebben we gezien dat uh, Max ook blijft testen. Dus uh, de kans uh, gaan we dan aanpakken om uh, te kijken of we wat dichterbij kunnen komen. Op dit moment hoef je natuurlijk niet te proberen om in de en in de pits te komen. Maar uh, vanaf maandag verhuizen wij naar het hotel op het circuit. Dan is dat weer een beetje normaal betaalbaar, omdat dan alles hier voorbij is. Ja. En dan zullen wij nog uh, een paar dagen hier vertoeven om. Uh, ja, de, het eigenlijk nog mooiere momenten te kunnen pakken. Dus die mooie grote. Uitleg... Die mooie uitgrote. Sorry. Nee, met de race is natuurlijk waarvoor we hier zijn. Dat, dat mogen duidelijk zijn. Maar we hebben wel speciaal een eigen reis geboekt. Want bijna alle Nederlanders die hier zijn. Die zijn nu allemaal georganiseerd gekomen en wij zijn ongeorganiseerd gekomen en hebben gewoon zelf de tickets geboekt, de tickets voor de tribune. Maar wel zo dat we gewoon uh, uh, de test mee konden maken. En het was nog wel on lang onduidelijk of, dat er nieuwe auto's zou komen en met corona van, uh, wordt er wel of niet getest. Dus, uh, maar er wordt gelukkig getest dagen en wij blijven er, daarbij. Ja, nou, ik zal je dat uh, artikel van de Telegraaf doorsturen... en dan, uh, dan kan je daarmee naar Max Verstappen... en straks bij de auto met een groep uh, mensen op de foto... en die kan dan mooi uitvergroot hangen in jouw zaak. Wat dacht je daarvan? Ja, dat zou helemaal top zijn. Ja. Nou, ik uh, wens jullie uh, daar heel veel plezier... en we hopen natuurlijk allemaal het beste. En, uh, nou, te veel drinken, dat zal je niet doen. En uh, rijden hoef je niet. Nou. Het beste hebben we sowieso, kan ik je heel eerlijk vertellen, want ook al, ja tuurlijk, we hopen natuurlijk met z'n allen de kerst op de taart te krijgen dat Max kampioen wordt. Je moet wel realistisch blijven, maar ik denk, als we terugkijken naar het race seizoen, dat het sowieso uh, fenomenaal is wat er dit jaar gebeurd is. En je kan er kort over praten, lang over praten, met de regels, uh, de jaar die ze opgelegd hebben, maar uh, het is sowieso iets om trots op te zijn. En we mogen sowieso terugkijken naar een heel mooi uh, Formule 1 seizoen, met een mooi feestje in Zandvoort. Ja, we zagen ook in de krant dat er een uh, artikel in stond van, uh, van de VIA... dat als er onsportief gedrag wordt gedaan... dat er dan strafpunten worden uitgedeeld. En dat geldt niet alleen voor Max, maar ook voor Hamilton. Ja, nou maar goed, ik denk dat dat een wijze les is uit het verleden. Als je terug gaat kijken wat er uh, gebeurd is... Uh, ja, het zou niet mooi zijn als er straks... Lees... maar ik denk ook niet dat Max erop gaat uh, rijden... om uh, zo snel mogelijk Loers eruit te rijden. Wel op de baan qua snelheid, maar uh, of... Uh tactiek, maar uh, niet om hem eruit te leggen. Ik denk dat hij daar nuttig genoeg voor is... en sportief genoeg, maar... dit zit ook. wel in zijn bloed natuurlijk. Ja. Nou, we gaan het allemaal zien. Het is allemaal heel spannend. Het is een beetje koffiedik kijken of het... Uh, inderdaad uh, Max gaat worden of dat het Hamilton gaat worden. Maar we hopen natuurlijk allemaal op Max. Zeker, zeker. Dus ik... fingers crossed en uh, we spreken... elkaar snel. Bedankt in ieder geval. Oké, okay, man. Uh, ik zou zeggen... Als je hem ziet, doe hem de groeten. En uh, heel veel plezier tot dan met uh, volgende week donderdag. Dankjewel. Is goed. Ja. Dankjewel. Heel erg. Die Dan oh, oh. ik mijn ogen tegen mijn enkel tabu. Kussen op mijn hart, zoals een zo. Oh, oh. oh wat is We zijn helemaal ademloos door de nacht gekomen, uh, maar we zijn ook helemaal ademloos van wat al die vrijwilligers in Zandvoort allemaal betekenen. En we gaan het vandaag hebben met Gerry Rutte over de vrijwilligers bij Pluspunt. Goedemorgen Gerry. Goedemorgen Roy, goedemorgen. Nou, dan eerste heb ik meteen al een, een hele bekende Zandvoortse vrijwilliger aan de telefoon. Nou, wat dacht je? ja. <laughs> Maar het is natuurlijk de, de week van de vrijwilligers geweest. Uh, ja, er zijn ja, van klopt. allerlei dingen gebeurd. Helaas ja. konden we de mensen weer niet zo in het zonnetje zetten als we zouden willen. Nee, nee dat, dat niet klopt. Niet fysiek. Ja, vanwege corona hè, blijft ja. dat toch een beperking hè, voor uh, de afstand. Uh, uh, mondkapjes, dat zijn toch allemaal wel beperkingen om uh, bij elkaar te komen. Uh, maar het gebeurt wel hoor. Uh, bij, bij Pluspunt wordt, het, wordt wel kerst, uh, een kerstreceptie gehouden, maar dan in gedeeltes, hè, maar maar twintig mensen tegelijk. Ja. Ja, je ziet elkaar niet allemaal, maar ja, goed, je ziet toch wel wat. Er gebeurt toch wel wat. En Pluspunt doet dat op, uh, toch op hun manier wel goed uh, om aan de vrijwilliger te denken. En dat doen ze heel, heel fijn, vind ik zelf persoonlijk. Uh ja de aandacht ja. Uh, maar, maar weet je het is ook uh, uh, landelijk hè? en of tenminste ook in uh, uh, uh, uh, er is altijd heel veel belang uh, uh, vragen naar vrijwilligers ja want zonder vrijwilligers ja dan uh, wordt het heel moeilijk natuurlijk uh, zoals uh, Zandvoort draait ook op vrijwilligers en uh, de gemeente Zandvoorts gemeente die heeft heel veel waardering hè, voor de voor de voor de vrijwilligers ja en, uh, ja, en er is altijd alle organisaties, wie je ook noemt sport, uh, musea, uh, uh, in de zorg, is toch, zijn er toch altijd uh, vrijwilligers nodig. Altijd. Ja, die zijn natuurlijk wel heel hard nodig. Um, en ja. daarom hoop ik ook uh, een stukje waardering. Ja, en die waardering krijg je ook, hè. Ik, ik vind altijd, heb, ja. tenminste, dat is mijn persoonlijke mening, van die 15 jaar vrijwilligerswerk wat ik heb, uh, nu doe, dat je als vrijwilliger meer waardering krijgt dan dat je in, uh, zeg maar in loondienst werkt, om het zo maar eens te zeggen. Het klinkt heel raar, maar dat heb, die ervaring heb ik wel. Ja, nou, dat, is, dat ja. is misschien niet zo raar, want ik kan me voorstellen, als ik iets vrijwillig doe, uh, dan, ja. dan ben ik er niet toe verplicht, ik krijg er niks voor terug. Uh, nee. Dus dan vinden mensen dat wel vaak uh, bewonderenswaardig. En het is, uh, uh, uh, ja, je kan ook je, je, je uh, waar je goed in bent, kun je, kun je, daarvoor kun je je inzetten hè, als vrijwilliger. Uh, uh, dat, en dat ook, je kan aan de receptie zitten, je kan klusjes doen. Uh, nou, waar je gewoon goed in bent, financieel, zorg, wat dan ook. Er is overal, is er, belang, is er uh, vraag naar, naar vrijwilligers. Maar ook op zondag, hè. Zondag zijn de musea open. Ja, ja. De musea hebben ook vrijwilligers nodig. Uh, dus als mensen zeggen van ja oké okay, op zondag uh, ja, zondag duurt lang. Uh, dan kun je je aanmelden bij musea. Ook hier in Zandvoort. Bij het uh, HDMZ of bij het uh, Zandvoortsmuseum. Of het Juttersmuseum. Ze kunnen je altijd gebruiken. En je, je leert andere mensen kennen. En je komt weer in een hele andere wereld. En het is ook een beetje ook, uh, ja, dat je niet alleen bent. Uh, je, hè, dus het, ja. ja, je kan het doen om niet alleen te zijn... maar je kan het natuurlijk ook doen om, om te zorgen dat andere mensen niet alleen zijn. Ook dat, ja. Het is eigenlijk ja. een beetje een, een wisselwerking ook. Je kan wat voor elkaar betekenen, hè. Dat is, dat is ook heel fijn. Ja, en er zijn er ook heel veel mensen die zeggen... ja, maar ik heb er geen tijd voor... want natuurlijk niet alle mensen die vrijwilligerswerk doen... hebben er niet een betaalde baan naast. Uh, is het zo dat het altijd heel veel tijd moet kosten? Nee, nee, nee. Dat ligt eraan. Je kan zelf je tijd kan je bepalen. Ik bedoel... Ja. Uh, je bent niet een hele week ben je vrijwilliger. Het is of een ochtend. Maar je kan ook zelf zeggen, ik doe het alleen, ik doe het een paar uurtjes in de week. Of ik doe het een middag. Of ik doe het een paar keer in de middag of ik doe het alleen in de, in de avond. Je kan zelf bepalen, hè? Ja, en, en, dat is het mooie. Ja. Er zijn heel veel verschillende vormen van vredelswerken. Jij noemde al een, een receptie of een museum. Ja. Ja. Je kan een bardienst draaien misschien. Of een, uh, ja, een voorleespriddag. Je, je, ja, je kan je, je, je verhaal vertellen. Als je zegt van nou, ik, ben, uh, ik, ik, uh, ik, uh, ik wil ergens iets over vertellen. Over een vakantie of zo. Of ik, wil, uh, ik kan goed schilderen. Of ik kan goed breien uh, Of al dat soort dingen meer. Je kan je altijd aanmelden om... Um, om iets voor elkaar te krijgen, weet je wel. En dat gebeurt nu dus ook. Hè? Er zijn dus mensen die een bloemschikcursus geven, mensen die een brei-cursus geven, die schildercursus geven. Nou, en daar kunnen andere mensen ook weer van profiteren. Ja. Dat is... Weet je, en het is laagdrempelig. Hè? Het kost heel, heel weinig geld ook. Dus uh, die drempel is heel laag. Dus je hoeft niet heel veel geld uit te geven om een cursus te volgen. Uh, als vrijwilliger om een cursus te volgen? Als, ja, als vrijwilliger. Ja. Ah, dus vrijwilligers krijgen ook nog een training? De, ja, als je bij, bij Plus. komt, dan kun je ja. dus ook, krijg je ook cursussen of trainingen om beter je werk te kunnen doen. Dat wordt je allemaal aangeboden ook. Dus dat is ook altijd heel fijn. Oh, dus de vrijwilliger zelf hoeft niet te betalen om een betere vrijwilliger te worden? Nou, nee, dat niet. Want het is natuurlijk in het belang ook van, van, van Pluspunt zelf of van een vrijwilligersorganisatie dat de vrijwilligers die voor ze werken hun werk zo goed mogelijk doen, natuurlijk. Ja. ja. En een en uh, andere vraag: misschien dat iemand er wel eens over nadenkt, zijn vrijwilligers ook verzekerd? Stel je voor, ik sta achter ja, de Barber Pluspunt verzekerd. en ik gooi wat ja, om en ja. iemand valt. En, uh. Ja ja, die zijn verzekerd, ja. En ze moeten ook als je als je als je dus vrijwilliger wordt, moet je dus een bewijs van goed gedrag, hè, wordt er ook aangevraagd als je in een bepaalde, uh, als je bijvoorbeeld met mensen in aanraking komt, bijvoorbeeld als je huisbezoeken doet of weet ja. je een beetje met mensen hebt te maken, dan doen ze dat ook. Dus er wordt heel erg goed gelet hoor, op de vrijwilligers. Ja, ja maar een bewijs van goed gedrag, dat moet wel in relatie staan tot datgene wat ja, je doet. Wat je doet. Ja. ja, dat is niet voor iedereen natuurlijk. Ja. Hè? Als jij koffie schenkt en zo, dan hoef je niet een bewijs van goed gedrag. En zo. Nee, maar als je op de belbus gaat rijden, dan moet je natuurlijk wel weer een bewijs van voordeel. goed gedrag hebben... dat je niet stappenachtige dingen op de snelweg gedaan <laughs> dat hebt. Dat voorbeeld, ja. Ja. ja. ja, ja, ja. Dus het is, er wordt best wel heel goed. Pluspunt. En ik denk ook dat het ook met alle andere organisaties in Zandvoort is. Zoals sport, sportorganisaties, de Zandstroom, het Juttersmuseum uh, enzovoort. Dus uh, uh, ja, ik, heb, ik vind ik, ik, altijd dat je in een, ja, een warm bad kom je als vrijwilliger. Ja. He, je, je, je, ze willen je graag. Je wil, ze willen graag dat je vrijwilliger wordt. En er is veel vraag naar. Dus ja, uh, meld je aan... Je, je, Laat je, er is altijd, voor iedereen is er wat. Nou, dat is heel erg mooi. En stel je ja. voor, een luisteraar die zit nu te luisteren en die denkt van goh, dat is iets voor ja. mij. Of iets voor mijn ja. dochter, of voor mijn zoon, of mijn kleinzoon, mijn kleindochter. Uh, hoe zou iemand zich kunnen aanmelden om vrijwilliger te worden? Om dus gewoon misschien een keer te komen praten over wat je zou kunnen doen. Ja, nou bij pluspunt is het zo, daar kun je, dan heb je dus uh, vip. Hè? Vip Zandvoort is dus het, uh, het, uh, uh, uh, zegt het, het verzamel uh, waar je dus uh, waar alle vacatures voor vrijwilligers binnenkomen, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, dat, is dat is info at vip-zandvoort.nl info at vip-zandvoort.nl Ja, zandvoort.nl. Je kan altijd bellen met het algemene nummer van Pluspunt, 023 5740330 Ja. En je kan op de site kijken van Pluspunt, www.pluspuntzandvoort.nl En eh... Uh, die, als je die belt of, of, of kijkt, dan krijg je alle informatie om te zien, uh, om te horen wat er, er, waar er behoefte is aan vrijwilligers. Ja. Zeg maar. En dan kan je ook je gewoon. Kan ook de... gewoon op, je kan ook gewoon uh, zelf uh, naar het uh, Juttelsmuseum uh, bellen, zeg maar, hè, of opstals, of, of langs gaan om te vragen of ze vrijwilligers nodig hebben. Je kan ook zelf initiatief nemen, natuurlijk. Ja. Hè? Maar mensen kunnen ook, uh, als mensen zeggen... ja, ik weet het nog niet, ik vind het een beetje eng of uh, vaag... Uh, ja. dat, ze, dat ze gewoon met iemand kunnen praten... om te zeggen van, goh, wat houdt het nou precies in? Wat ja. zou je kunnen doen? Ik kan ja, me voorstellen dat, dat mensen het helemaal niet, nog helemaal niet ingevuld hebben... wat ja. ze zouden willen doen ja. of kunnen doen. Ja, ja. Je, kan, je krijgt een intakegesprek. Dus dan weet je precies wat er, uh, wat er, wat er, aan de, wat er speelt... en waar behoefte aan is en zo. En je ja. wordt, uh, er wordt verteld wat de bedoeling is... en hoe het allemaal in zijn werk gaat en zo. Nee, dat wordt allemaal heel keurig ja. dat, uh, geregeld. En die mensen ja. die staan ook niet meteen alleen... Voor, die worden begeleid. Die worden allemaal begeleid. Je, ben, je staat nooit, nooit alleen. Nee, ja, nee. dus niet zo van hier weer de sleutel van de blauwe tram en uh, succes met de bardienst vanavond. Nou, bijvoorbeeld. Ja. ja, ja, ja. Je, je wordt heel goed... Uh, uh, uh, laat ik het zo zeggen. Je, je loopt niet aan een leiband. Laat ik het zo zeggen. Uh, uh, je, hebt al, je hebt alle vrijheid. En, uh, maar je moet je ook aan, aan de regels houden ja. natuurlijk. Hè? Dat is ook logisch. Dus je hebt de ja. vrijheid, maar ook de veiligheid van het met elkaar doen. Ja, ja, en nu zeker met, met, met corona wordt er natuurlijk heel goed op gelet en zo ook. Nou, ja, je wilt toch niet dat pluspunt gesloten wordt, hè? door nee. Doordat er iemand zich niet goed aan de regels houdt en zo ook. Nee, zeker niet. Ja. Uh, dus uh, uh, nog eventjes het uh, e-mailadres. Uh, e dat was vip, apenstaartje... Ja, info, nee, info uh, apenstaatje vip-zandvoort.nl Juist, dat waar... is dus de verzamel eh, waar, je dus alle, waar alle factures uh, binnenkomen uh, uh, van vrijwilligers, zeg maar, in Zandvoort. Oké, okay. ja. en anders kunnen ze gewoon bellen met de blauwe tram en dan worden ze verder geholpen. Ja, nee, nee dat is het nummer oh, 023 574 is het algemene nummer, dat is in Noord. Dat, dat is in Noord? De, dat, ja, ja. ja van, van pluspunt toch? Ja. Ja ja, zeker. Ja. Nou, en vrijwilligerswerk is ook een grote meerwaarde hè, in je eigen leven. En ook als je nog tussen bepaalde banen in zit, twee banen in zit... het is ook heel goed als je vrijwilligerswerk doet... en het op je cv komt te staan. Dat is altijd een pre, zeg maar, voor werkgevers ook. Nou, dat is een hele mooie ja. afsluiting. Ik weet daar zelf ja. alles van, want ik doe ook wat vrijwilligerswerk... naast ja. mijn andere ja. banen. Ja. En dat ja. opent dat allerlei is. deuren en allerlei nieuwe perspectieven. Ja. Uh, Gerrie, ja. dank je wel. Uh, ja, en we wensen alle vrijwilligers bij PlusPunt Plus natuurlijk uh, nog een heel mooi kerstfeest en een nieuw jaar. Ja. En heel veel plezier tijdens het ja. vrijwilligerswerk. Oké, okay, dat wens ik, wens ik jullie ook allemaal toe. En dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, dag. Dag.